Oud-dictator Noriega keert terug naar Panama om terecht te staan voor misdaden... die werden gepleegd tijdens een bewind in de jaren 80. Noriega zit nu in Frankrijk een celstraf uit voor het witwassen van geld. Een Franse rechter heeft ingestemd met zijn uitlevering aan Panama. Hij zat eerder al twintig jaar in de cel in de VS voor drugshandel. In Panama is Noriega bij verstek veroordeeld voor verduistering, corruptie... en een moord op twee tegenstanders. De 77-jarige oud-dictator verzet zich niet tegen uitlevering... In Engeland is James Murdoch onverwacht opgestapt als uitgever van de kranten The Sun en The Times. Daarmee lijkt hij consequenties te trekken uit het afluisterschandaal bij de rollenkrant News of the World van zijn vader, mediamagnaat Rupert Murdoch. Die krant luisterde mensen af en kocht politiemensen om om aan nieuws te komen. News of the World werd na hevige kritiek opgeheven. James Murdoch blijft nog wel bestuurder bij News International. De koning van Maghrein heeft maatregelen aangekondigd om misdragingen van de veiligheidstroepen te voorkomen. Koning Hamad reageerde op een onafhankelijk onderzoek naar de betogingen van shiiten begin dit jaar. Het Soenitische regime sloeg die hard neer en volgens de onderzoekscommissie zijn arrestanten in de gevangenis gemarteld. Ze kregen elektrische schokken en er werd gedreigd met verkrachting. Rond de protesten in Maghrein werden 1600 mensen opgepakt en er vielen tientallen doden. Het weer. In een groot deel van het land nevel of mist. In het binnenland komt het af naar 3 graden. Morgen overdag eerst nevel of mist, heel af en toe zon en een graad of 10. Dit was het NOS-journaal. AWB verkeersinformatie. In de oostelijke helft van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Er staan er nog files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Bunschoten 8 kilometer. Op de A13 daarna Rotterdam bij Delft 4 kilometer.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 Pakweg een jaar geleden was onze gasten het nieuwe gezicht... op de brug van het ook al nieuwe, maar inmiddels geheel vertrouwde nieuwsuur. En het interessante is dat zij met haar vriend tot haar dertigste... een eigen bedrijf had in de werving en selectie van personeel. En toen pas ontdekte dat er ergens deep down in haar... een journalistenschool... En toen was ze niet meer te houden. Hier is Marielle Tweebeke. Uw presentator is Petra Possel. Zeg maar, joh, hoe deep down was dat nou eigenlijk, die journaliste in jou? Of lag hij eigenlijk vrij nauw aan de oppervlakte? Ja, jeetje, het uh, zat deep down. Ja, je kan, de eigenschappen van een journalist, die, die waren er natuurlijk wel. Maar om het ook te benoemen dat dat de journalist in mij was... daar kwam ik toch echt pas op je in dertigste... zee, in Thailand, op mijn dertigste achter. Ja, in ja. zee, in Thailand. Ja. Want dat is natuurlijk de place to be voor een journalist. <laughs> of, of hoe zit dat? Nee, maar misschien wel een, een moment in je leven waarop... Uh, ik heel veel ben gaan reizen... En, en dit was zo'n moment tussen allerlei reisbestemmingen in... van even uitrusten met vrienden op een heel mooi, heel mooi strandje. En waar ik met een vriendin was die doorvroeg, omdat je een week samen hebt ja. en normaal stopt zo'n gesprek uh, op één avond. En hier ging het verder. En um, wij zaten toen in een fase in ons leven van we hebben een bedrijf en dat is dat gaat goed en en dat is leuk. Maar um, we moeten nu we staan we, voor de, de, dat is jouw mijn, vriend, mijn en man en of nou ja, het is we zijn niet getrouwd, maar het is het is inmiddels, vanaf mijn negentiende is het toch echt. Het voelt als mijn man. Yeah. En uh, wij waren aan nieuwe ideeën aan het bedenken voor weer een eigen bedrijf, want het samen werken beviel ons heel goed. En, uh, maar we stonden op zo'n punt van het, het gaat goed, maar dat betekent ook dat we beslissingen moeten nemen. Gaan we echt verder en dan neem je beslissingen ook voor langere tijd. En ja. toen kwamen we er eigenlijk achter van alle twee, we hebben dit een aantal jaar gedaan en leuk dat het is gelukt, maar zie jij het nou voor je om nou heel veel jaar dit nog te blijven doen? Nou nee. Nou, dus allerlei nieuwe ideeën. En zij bleef doorvragen, maar wat nou als je niet uh, mijn man heet uh, Marnix, als je nou niet iets met Marnix zou gaan doen, wat zou je dan doen? En toen zei ik, en het gekke, dat, dat kan ik nog steeds niet helemaal verklaren... want het zat er dus blijkbaar wel, maar opeens kwam dat antwoord... Um, dan zou ik, ik zei niet, dan wil ik journalist of dan wil ik voor de televisie werken. Ik zei het veel specifieker, dan, dan wil ik voor AT5 werken. De Amsterdamse stadszender. Ja. Dat was het. Ik, ik woon in Amsterdam, ik hou van Amsterdam... en ik keek heel, met heel veel plezier naar AT5. En ik had eerlijk gezegd geen idee van, van journalistiek en ja. televisie... Maar daar zat iets waarvan ik. Daar moet ik iets mee. En dat is toen in die reis verder gaan borrelen. En ik kwam thuis en ik heb de telefoon gepakt. En uh dat was het begin. Dat was het begin. De rest volgt zo. Marjelle, uh, welkom trouwens in, uh, in Kunststof van uh, 23 november. woensdag Dankjewel. 23 november. Het Cultuur en Media programma. We zijn er vier keer per week. Van maandag tot en met donderdag op Radio 1. En deze week zit onze vaste filmman Jeroen Stout ook aan tafel. Want ja. die is oh. heel veel op het Itvaat International Documentary Film Festival Amsterdam. Groot festival, internationale allure. Een stomend weekend is er geweest waar heel veel documentaires in première gingen. Ja, en, waar nou, ga je het over hebben? Nou ja, het is ook altijd wel gebruikelijk dat er een hoop films te zien zijn... die geleerd zijn aan de actualiteit, zo ook dit jaar. Uh, zo is daar de film Tagreer 2011. Dan nou, mag jij raden waar die film over gaat. Mm -hmm. um, er zijn ook een aantal films over de financiële crisis. Niet zo heel veel trouwens. Het blijft natuurlijk toch een moeilijk onderwerp om een, uh, om een film over te maken. Over banken en dat soort dingen. En vorig jaar hadden we al die, film, die geweldige film, die Inside Job. Maar ik heb er toch twee gezien. Um, en er zijn ook twee films uh, over Iran. En dat is misschien alweer iets langer geleden. Hè. Dat is alweer 2009 dat daar die demonstraties gaande waren. En misschien is het wel daarom dat het toch alweer iets verder weg ligt in de geschiedenis. Dat dat ja, in deze categorie toch wel de beste films zijn. Want een beetje afstand is dan Een beetje voor reflectie. Ja. Ja. Daar ga je het straks over hebben. Zo rond half acht Jeroen Stout met heel veel documentaires. Uh, nou, het, is, het komt prachtig uit, maar ja, de twee weken dat je hier bent. Want er is volop nieuws. Er is altijd nieuws, altijd. maar je hebt groot en klein nieuws en we hebben veel groot nieuws. Het afgelopen jaar zijn we sowieso heel goed bediend als je het zo mag, het mag zeggen. zeggen. Met groot nieuws. Met groot nieuws en nu zijn die rellen weer over in Egypte, Tageplein. Uh, uitgebreid natuurlijk vanavond in Nieuwsuur. Ik zag het ook al ja. aangekondigd. Ja, onze verslaggever Jan Ekelboom is daar. Ja, die en voor ons natuurlijk het af, de afgelopen maanden heel veel in de Arabische wereld is geweest en daar hele mooie reportages uh, heeft gemaakt. En vast Hij doet ook... dat heel goed en, en, en daarmee doet Nieuwsuur het eigenlijk ook heel erg goed. Want jullie zitten er bovenop, jullie hebben de Arabische lente eigenlijk vol gecoverd. Op, ja. een, op een zeer informatieve nou, het wijze. Het mooie is ook dat we daar ook verschil kunnen maken omdat, met? Nou, ik denk met, met andere programma's. Uh, het, zeggen, het Buitenlandse nieuws, daar eigen verslaggevers naartoe. Dus met de tijd om ook echt achtergrondreportages te maken. Want er zijn natuurlijk wel uh, de, de nieuwscorrespondenten uh, zijn er natuurlijk ook. Maar ja. die, die hebben natuurlijk weer een andere manier van werken. En Jan kan heel mooi uh, meer laten zien. En, uh, en, en dat hebben we de afgelopen maanden denk ik gedaan. En daarmee ook naam gemaakt. Ja. Uh, hoe is het voor jou nu om hier te zitten? Het is natuurlijk ongelooflijke eer om uitgenodigd te worden door kunststof. <laughs> Zeker. Maar had jij niet heel veel liever eigenlijk in de studio van Nieuwsuur willen zitten... op dit soort dagen dat het gebeurt? En dan moet je toch met leden ogen aanzien dat collega van Huis op de box zit en jij niet. Ja, uh, natuurlijk. Je, op grote momenten wil je daar zitten. Uh, maar ik ben. het mooie is dat ik het afgelopen jaar heel veel grote momenten... Heb gehad waarvan ik denk dat Twan misschien stiekem thuis had. van hé, had ik die uitzending maar gehad. Jij ja, wordt er dan heen en weer gebeld? Van, uh, nee, ja, sorry. Wie, wie, wie op het rooster staat is zo, want anders dat, dat is. Daar wordt niet over onderhandeld. Nee, niet over onderhandelen. Ook niet als, als de juiste is, is in. uitgeleverd werd wat het onderwerp van Twan is, ik kon me zo goed voorstellen, voorstellen dat hij baalde. Ja. Maar het was mijn dag. Ja. Zo gaat het. Ja, en dan wil je het ook gewoon graag doen. Tot ja, natuurlijk. Het mooie van, en dat is ook wat ik... toen ik op mijn dertigste in de journalistiek uh, stapte... op een andere manier, manier natuurlijk op een, bij een stadszender. Maar toch, de, de, de dag dat ik binnenstapte op zo'n redactie... wat ik het mooie daarvan vind, die dynamiek. En dat die spanning die, die de hele tijd voelbaar is, juist op dit soort dagen. Natuurlijk zijn er ook dagen waar dat, waar dat minder is. Ja. Dat is zo'n heerlijk gevoel. En dat je... Uh, dat het, erom, dat het erom gaat, dat, dat het ergens over gaat... en dat jij erbij bent, of de mensen waar het om gaat in de studio... hebt of, of met zo'n uh, verbinding naar Jan Eikelboom op zo'n plein... waar hij gewoon laat zien wat er op dat moment gebeurt. Dat en is heeft dat met cool. adrenaline te maken? Of waar heeft het mee te maken? Of met een besef dat je er zelf nou, toe ik doet? Volgens mij dat het, nou, nee, zelf sta je er volgens mij... Het, het, is, het is gewoon heel fijn om... Um, dat is denk ik ook de interesse en die zal jij herkennen. Dat je de dingen die in de wereld gebeuren, het maatschappelijke... dat was denk ik ook wat ik voorheen miste. Um, waar je iets van vindt, waar iets gebeurt, wat het toe doet. En dat jij daar dan bij bent en de mensen... Um, die het voor het zeggen hebben. Ja. Um, dat je met die mensen in gesprek kan gaan. Dat ja. vind ik echt bijzonder. Ander nieuws, en dat is al nieuws wat al een beetje zo doorsuddert... want dat is alweer weken gaande, maar het houdt ons allemaal bezig... en nieuws weer in het bijzonder geloof, want die heeft heel veel aandacht <laughs> aan besteed. Namelijk die, die, de, de kwestie Ajax. Ja. Presentator Bert van Leeuwen van het EO-programma Het Familiediner... heeft vandaag laten weten dat Johan Cruijff en Louis van Gaal... van harte welkom zijn in zijn programma. Want hij verbindt daarin altijd gebroken Families. Het familiediner. Ja, het familiediner. De eerste stap weer om bij elkaar te komen. Uh, een witte limousine rijdt er dan voor en stappen daar dan uh, om de beurten Louis van Gaal en Johan Kruijf uit <laughs> uh, Om samen uh, te gaan. Het Wat heel. denk jij? Ik vind gaat dat lukken? Dat hij dat uh, heeft bedacht, dat vind ik Ja, hij goed. trekt het goed naar zichzelf toe. Hij trekt het heel goed naar zich toe. Dat vind ik. Uh, dat is slim. Nee, dat gaat niet lukken. Nee, nee, helaas. Nee, Die twee gaat... gaan niet meer aan tafel. Nee, dat denk ik niet. Nee. Nee, dat heb ik niet. Vorige week was er een uitzending uh, van Nieuwsuur... waarin uitgebreid aandacht werd besteed aan deze kwestie. Vanzelfsprekend, zelfsprekend, jullie hadden daar ook nieuws. In Steven Tehaven, bestuursvoorzitter van Ajax, zat bij jou aan tafel. Of ja. bij jullie aan tafel. Mm -hmm. Laten we eerst even luisteren naar een fragment. Nee, we hebben in de vergadering dat uh, besloten. En uh, we hebben dat zelfs uh, na beurs besloten. En toen ook uh, het persbericht opgemaakt. We nog een paar keer goed naar gekeken, goed overlegd. Belangrijke betrokkenen in de buitenwereld zelf gebeld, zelf geïnformeerd en vervolgens het naar buiten gebracht. Maar dat is toch op zijn zacht gezegd niet chic? Niet chic? Om op het moment dat kruif uh, vandaag, he, hij zegt zelf dat hij het volgens mij tot vanavond, Arno, zeven uur nog niet gehoord had? Nou ja, we wil natuurlijk graag alle hoofdrolspelers even spreken. Dus we hebben ook geprobeerd om kruif zelf te spreken. Edwin Winkels, correspondent van ons in Barcelona, heeft telefonisch even kort contact gehad. Daarin zegt hij. Uh, tot 7 uur vanavond wist ik van helemaal niets. Uh, ze zijn uh, gek geworden, zei hij. Meer informatie heb ik niet om er nu wat over te zeggen. Hij was op de verjaardag van zijn dochter uh, Chantal. Uh, dus dat is eigenlijk de enige reactie die hij gegeven heeft uh, tot nu toe. Maar hij wist het dus niet? Nou, je kunt veel over ons zeggen, maar niet dat we niet goed informeren. Niet dat we niet, laat we zeggen, met respect met iedereen omgaan. We hebben vier maanden lang, hebben wij gewoon op de lijn van Kruif gezocht naar kandidaten. Uh, nu is het uh, genoeg, nu kan het niet langer. En nu moet er gewoon een beslissing worden genomen. Maar wanneer zelfs... heeft u dan Johan Cruijff hierin gekend? En zelfs deze beslissing onder hoge druk, die is op een correcte manier eh, genomen. Dit is slechts een fragment uit dit steekspel, wat gevoerd werd door een heleboel mannen aan tafel. Maar wat ons eigenlijk wel opviel aan deze uitzending, is dat jij zeer nadrukkelijk aanwezig was. Misschien zelfs wel meer dan normaal. En voor dat... sport dan, bedoel je? Ja, voor sport. Ja. Ja, dat, want dat wou ik zeggen. De, een gesprek wat over het algemeen door je collega van de sport gevoerd mm -hmm. werd. Daar kwam in één keer Mariel twee weken uh, vol uh, in beeld in alle opzichten. En die, jongen zat, die je collega zat erbij en er keken naar. Maar jij ging eventjes heel scherp het fileermest er, uh, Omdat erop zetten. Dat het eigenlijk al lang niet meer om sport gaat. Voor mij tenminste. Als ik aan die tafel zit en als je ook dit fragment hoort... Ja, dan gaat het over een, een, een machtsspel. En uh, ja, ik, je, je hoort en dan, deze verklaring en, dan kom je, en, maar dan, en je krijgt geen antwoorden. Ja, en dan uh, kan je niet blijven zitten en, en, en toekijken. En daarbij moet ik voor alle duidelijkheid zeggen... wij hebben natuurlijk een programma wat bestaat uit nieuws, achtergrond en sport. Mm -hmm. Op een normale dag is het ook in die volgorde. Maar op het moment dat sport... Uh, groter is dan sport. Dat het uh, nieuws, is. nieuws is. Dan komt het naar voren in de uitzending. En dan is dat dus ook in mijn gedeelte. Dus het is niet zo dat ik even het sport wegnam. Maar het, was, het is natuurlijk meer dan sport. En, ja. uh, en daarmee heb ik uh, de vraag gesteld... die wat mij betreft op dat moment uh, gesteld moest worden. Jij kijkt altijd de uitzendingen terug, hè? Ja. Dan heb je toch ook wel gezien dat die andere mannen... er een beetje uh, bedeesd en beduust bij zaten. De andere presentatoren van... Van, van jullie rubriek. Ja, ik heb dat wel gehoord, maar ik heb dat zelf niet zo uh, gevoeld. En ook niet zo teruggezien. Nee, maar ik moet zeggen, nou heb ik natuurlijk in de voorbereiding gezegd... dat ik alle uitzendingen terugkijk. Deze heb ik niet teruggekeken. <lacht> Nog niet. Ga ik zeker doen. Ja. Zeker nu ja. wat jij zegt. Nou, maar, nou ja, het is interessant. <lacht> nou, ik kijk maar weet bijna je, wij, wij argeloze televisiekijkers uh, krijgen soms wel eens de indruk... dat de rolverdeling tussen de nieuwspresentator... de nieuwsuurpresentator, om het maar even mm -hmm. zo te noemen... en de sportpresentator soms wat ongemakkelijk of ingewikkeld is. Dat we niet helemaal snappen van... Hoe het werkt. Wanneer is wie nou de enker? Ja, eigenlijk ja. moeten wij hier helemaal niet over nadenken. Dat moet een natuurlijk moet geheel zijn. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat dit een onderwerp van debat is op de redactie. Nou, kijk, um, ik, dat probeer ik net al uit te leggen. Uh, normaal gesproken is dat volgens mij heel duidelijk. Want de nieuwslezer doet uh, het, het nieuws. nieuwsgedeelte. Ik doe de achtergronden en de gesprekken aan tafel. En sport, dat zijn niet vaak gesprekken, uh, doen hun uh, sportverslag... Dus die, die verdeling is volgens mij vrij helder. Het, het wijkt af op dagen dat dingen anders zijn. Zoals hier. En, en dan is dus ook de verdeling anders. Ja. We hebben toen gekozen van dit is, is zulk groot nieuws... dat we dat op deze manier moeten doen. En dus doe ik het samen met uh, de specialist. En ja. dat was in dit geval Henry Schut. Ja. En dat is, betekent ook dat je vaak probeer je dan wel uh, een, een soort van globale verdeling te maken. Dat ik misschien ook meer de, de, de vragen die ik ook interessant vind of de aspecten die ik interessant vind. Iets meer met een afstand of iets meer de bestuurlijke kant. Oh. Of, mm. Nou ja, in dit geval uh, heb je het gesprek gezien zoals het is gegaan. En heb ik uh, denk ik gewoon de journalistiek. De, de de gesteld de vraag, die er die die gesteld moesten ja, worden. Vind je het lastig eigenlijk, die, die constructie van, van sport, nieuws? Nee, uh, helemaal niet. Niet? Nee, absoluut niet. Het is een constructie. Het, het zijn gewoon, vroeger waren het drie verschillende programma's waar ja, we één van hebben gemaakt. Ja, dat herinner ik me nog wel. En um, het mooie is van, van dit concept is dat het een, een, een totaalpakket is geworden... waarin alle drie de onderdelen eigenlijk beter scoren dan dat ze vroeger deden. Dus het samenspel werkt... En natuurlijk is het wel eens zoeken uh, in, in, de, in de verdeling. En, en ik denk ook dat je daar in een programma. Uh, je moet ook uitvinden wat werkt. En natuurlijk hebben we ook wel eens uitzendingen. Dat je denkt: hé, hey, nou, dat, dat ging net niet zo lekker, daar moeten we eens naar kijken. Dat hebben moet ook, allemaal. Dus dan moet normaal. dat groeien. En het mm -hmm. is nu ruim een jaar bezig. Wat fijn is. Te, en, en, en natuurlijk zijn er dus dingen die, die, die beter kunnen. Maar ik vind het op zichzelf geen probleem. Ik denk ook dat in basis het staat... waarin wel nog een soort fijn slijping plaats moet vinden. Ja. We gaan daar vast straks nog wel even over praten. Luisteraars thuis, u kunt reageren op deze uitzending... via onze website radiokunststof.nl. Daar is een gastenboek. Daar kunt u uw opmerkingen achterlaten als u iets wilt zeggen over Marjelle Tweebeke of tegen Marjelle Tweebeke... Ja. of u wil iets vragen aan Marjelle Tweebeke... houdt allemaal wel beschaafd, want daar houden we heel erg van in dit programma. Maar doe dat dan dus via onze website radiokunstof.nl. Uh, Marjelle Tweebeke, je bent uh, presentator bij Nieuwsuur... een van de belangrijkste nieuwsrubrieken uh, van de Nederlandse televisie. Je bent daar nu... Ruim een jaar zit je daar als een van de presentatoren. Je werd gevraagd nadat Clary Polak en Eva Jinek... om uiteenlopende redenen moesten vertrekken. Nog niet zo lang geleden, daarvoor, had je je entree gemaakt bij de nationale televisie bij RTL 4, waar je RTL, het nieuws. Uh, RTL nieuws, waar je het nieuws presenteerde, maar ook de en, uh, verslaggeving en research day. Samen met Nick, uh, Rick Niemand heb je een aantal verslaggeving. Hele sorry, maar ik heb niet verslaggeving gedaan. Tenminste, ik was um, research verslaggever. Dat is wel waar. Het is, ik heb een, uh, een tijd lang ook naast mijn presentatiewerk, laten we zeggen onderzoeksjournalistiek gedaan. Maar om te zeggen verslaggeven, dan, uh, dan doe ik mezelf te veel eren. Dan doe ik mezelf te veel want ik op heel veel locaties ja. zijn geweest. Dat is niet zo. Ik ben meer een deel presentator geweest. Maar wat ik uh, uit mijn AT5-tijd heel leuk vond... en daar ook graag weer wilde doen... is ook met eigen verhalen bezig zijn. Mm -hmm. En uh, dat heb ik daar inderdaad gedaan, maar van, vanuit de redactie. Ja, dus eigenlijk meer research-achtig. Ja, dat heb ik wel ook uh, gepresenteerd. Maar uh, laten we zeggen vanaf mijn ja. presentatieplek. Je hebt een aantal hele grote, aan grote debatten uh, meegedaan... en. Met dat ene debat, waar we het ongetwijfeld nog even zo over zullen <laughs> hebben... ben je dan ook nog in één klap een uh, nationale beroemdheid uh, geworden. Was, wa, uh, hoe waren die jaren eigenlijk bij RTL? Nieuws, die drie jaren. Ongeveer drie jaar heb je daar gezeten. Uh, hele leuke jaren. Maar ook hele enerverende jaren. Want het was een moment in mijn leven... ik, ik had dus toen ik dertig was die stap gemaakt... waar we het net over hebben gehad. Nou, daar, daar komen we misschien straks nog op. En um, toen, maakte ik, toen werd ik uh, uh, op een dag uh, gebeld door RTL Nieuws... of ik uh, toen Loretta Schrijver vertrok toen... of mm -hmm. ik daar uh, wilde komen presenteren. Nou, dat is inderdaad natuurlijk landelijke televisie. Op een plek, ik had bij AT5 echt alles gedaan... behalve nieuws lezen. Dus ik moest een heel nieuw uh, vak leren... want dat is natuurlijk een vak apart... Um, dus dat was heel spannend. En, maar wat het uh, helemaal spannend maakte, ook uh, privé... is dat ik op dat moment zwanger was. Dus ik ging, uh, laten we zeggen, mijn buik groeide terwijl ik op televisie zat... En, en dat zijn natuurlijk twee, wel twee uh, nou ja, belangrijke uh, dingen in mijn leven. Een nieuwe, toch uh, vrij in het oog springende baan. Een en, vrij in het oog... oog springende ontwikkeling. <laughs> ja, precies. Ja. En, uh, en, en dat moeder... wisten ze bij RTL, neem ik aan. Ja, nou dat was nog heel ingewikkeld. Want zij belde mij en we, we hebben een aantal gesprekken gehad. Want wat ik zei, ik had alles gedaan behalve nieuwslezen. Dus ik was heel erg vereerd. Maar moest toch ook heel erg denken van ja, ik, ik ben heel erg de kant. Ik, ik wil heel graag interviewen. Dus we hebben daar heel veel gesprekken over gehad. Van, hoe kunnen we dat vormgeven? Hoe kunnen we er dingen bij doen? En um, nou lang over nagedacht en, en die stap gemaakt. Ook vanuit een idee van uh, iets nieuws leren. Een, nieuw, een, een landelijke nieuwszender leren kennen. Oh. Uh, het avontuur ook gewoon. Dus dat ben ik gaan doen. Maar in die gesprekken bleek dat ik zwanger was. Dus toen heb ik tegen de hoofdredacteur gezegd van weet je... Um, ik ben zwanger. Um, dit is nogal een prominente plek. Het half acht het is het belangrijkste van, van RCL Nieuws. Het half acht uh, nieuws. Um, dan zit ik daar vier maanden en dan ben ik weer weg. Ik weet niet, volgens mij moet je dat niet willen. En. Um... Toen zei hij: Ik vind dit een uitdaging. Nou, nee. Dat zei, een uur later belde hij me terug en toen zei hij. Uh ik wil toch heel graag dat je komt. En dat vond ik uh, iets over hem zeggen en iets over RTL Nieuws zeggen. En dat maakte mijn uh, beslissing om, om te komen uh, nog overtuigender. Ja, Uiteindelijk ja, word je dan toch uit die periode... vooral herinnerd aan dat ene debat met ja. Balkenende. Ja, zo gaat dat. Hè? Wat misschien veel meer over Balkenende zegt dan over jij de, uh, jou, dat fragment. Maar we gaan het toch nog een keer laten horen. Weet u het?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 Het is een heel goed lopend filmpje op YouTube geworden, ja, uiteindelijk. Ja. Het is een beetje de boobies van Eva Jinek, maar dan anders. Ja, ja. Uh, hoe is dat eigenlijk? Wat heeft dit eigenlijk nou voor impact gehad op jouw veel. journalistieke carrière? Ja, gek genoeg veel. Het is één, uh, één zo'n moment. Maar ik geloof ja, dat veel mensen zo'n moment hebben. Uh, ja het was, het was natuurlijk een opmerkelijk moment, laten we duidelijk zijn. En, um, daar is heel veel... Het, het, het jammer daarvan is dat het volgens mij een heel bijzonder uh, debat was. Hè? In, een vol carré en een, een succesvol, uh, goed debat, denk ik. Maar ja, daar blijft dus die ene uitspraak over. Wat voor mij heel gek was, is ik ben natuurlijk gewend om nieuws te brengen. En die dagen, iets wat ja, ik vond het wel opmerkelijk die avond, maar het werd zo groot. Het ging dagen nergens anders. Je was nieuws. En opeens was ik zelf onderwerp van nieuws. En, en dat vond ik een hele gekke ervaring. Uh, maar ook wel een, een goede ervaring. Want het zet je ook weer even... Um, ik heb heel erg nagedacht die dagen ook over politici. Van, um, we, we roepen ze altijd ter verantwoording. En we vinden van alles van ze. Maar jeetje, wat sta je onder een vergrootglas. Alles wat je zegt, uh, waar reageer ik wel op? Wat, wat doe ik niet? Um, het kwam natuurlijk die hele discussie of je excuses moest maken. En opeens wordt er over je gepraat. En, uh, daar heb jij je vrij bescheiden in opgesteld. Of ja, ik heb, je... ik heb heel duidelijk gekozen wat ik daarin in, in, in wilde. Dat vond ik niet nodig. Uh, maar nou ja, dus ik heb, ik heb goed nagedacht over wat ik daar wel en niet over, over wilde zeggen. Maar dus dat, in die zin was het een goede ervaring. En, en uh, ik moet eerlijk zijn. Uh, deze uitspraak heeft ertoe geleid dat ik zat drie jaar bij RTL Nieuws. En mensen zullen me misschien, uh, uh, de, de RTL Nieuwskijkers kijkers... Uh, kende me, maar vanaf dat moment heel veel meer mensen. Ja. Uh, dus, dus het heeft uiteindelijk positief uitgepakt. Nou, Zo dit, kijk je daarop nou, terug? Ja, dat, dat, dat, dat denk ik wel. Ja. En passant had iedereen op, op dat moment opeens ook een mening over je. Over hoe je had gereageerd of misschien niet had gereageerd. Hoe, hoe was dat voor jou om, om te ervaren? Uh... Ja, het ging meer over het feit van nieuw zijn dan dat het echt ging over de manier waarop, ik heb eerlijk gezegd... maar dat kan ook zijn dat het alleen uit je eigen omgeving komt. dat mensen uh, ik, ik heb namelijk eigenlijk niet gereageerd. Nee, dus je, bleef, werd... je bleef vrij stoïcijns, bleef je gewoon Ja, ik dacht, bij jij had die uitspraak en uh, mm -hmm. ik liet het bij hem. Mm -hmm. en, en, en zo sta ik er ook in, het was zijn uitspraak. Uiteindelijk, uh, hoe je het ook wendt of keert... met, met, met die vrij stoïcijnse houding, uh, dat, die vriendelijke doortastendheid van je... die je ook op dat moment liet zien in dat hele debat... En een uitstekende voorbereiding uh, was toch de weg geplaveid naar het grote werk. Althans, je, je deed al heel groot werk... Mm. maar dit werd dan toch nog wel een beetje gezien als de Olympus van, van het werk. Maar je moest wel aan, aan je baas bij RTL Nieuws vertellen... dat je, dat je ermee ophield. Ja, dat vond ik heel in die zin een nare tijd. Dat was natuurlijk heel spannend. Want ik werd gebeld door Karel Kuil, de hoofdredacteur van Nieuwshuur. En... Um, nou ja, de, de, de, het moment dat dat telefoontje kwam, wist ik inhoudelijk uh, eigenlijk meteen. Van nou, als er één baan is, dan is, dan is dit hem. Dus de, Daar heb ik eerlijk gezegd niet over getwijfeld. Maar om het aan RTL Nieuws te zeggen... en zeker aan Harm Taaslaar, de hoofdredacteur... waar ik een, een, een goede relatie mee had en heel prettig mee heb gewerkt. En natuurlijk ook al, hè, zoals ik je net vertelde... hoe dat begon met ja. die zwangerschap. En, um, hij heeft toch wel zijn nek uitgestoken voor mij. Iemand van de, van de regionale omroep gehaald en een, een risico genomen. Dat vind ik wel voor iemand, uh, voor iemand pleit. Er was een commitment met hem aangegaan voor ja, vijf jaar. Ja, hij heeft, hij heeft toen tegen mij gezegd. Gezegd, als je het doet, uh, heb dan de intentie. Dan moet je wel de intentie hebben om dat vijf jaar te doen. En dat snapte ik ook. En dat was waarom ik ook zelf zei, je moet het niet willen... want ik ben eer, ik ben, ik ben, een paar maanden er dan uit. Oké, okay, ik, heb, ik heb ja gezegd. Dus met die intentie ben ik ook gestart. Er uh, nee, is er nergens een stem geweest die heeft gezegd... luister, ik, heb, ik ben een commitment met hem aangegaan. Hij namelijk ook met mij. Ja. Vijf jaar. Ik ga gewoon die vijf jaar uitzitten. Nee, het zou natuurlijk heel mooi zijn als ik nu zeg dat dat zo is. Maar het, het is, niet, is zo. niet zo. Nee, ik heb er wel. Het enige wat ik er kan van maken, en zo is het gegaan, dat ik er. Uh, pijn van in mijn buik had om uh, um, um het te zeggen. En daar Hij ook, hè? Ja, en, en daar last van had. Ja. Omdat ik het een, een hele prettige organisatie vond en, he, en een hele goede tijd heb gehad. Maar uh, de andere kant was dat ik dacht: ja, ik kan dat nu zeggen, maar um, deze baan komt nu. En die komt niet over twee jaar. En ook niet over. Dat is echt nu. Dus dan. Um, daar krijg ik spijt van. En of, of je daar dan uiteindelijk beide blij mee bent, denk ik niet. Dus, uh... Is het het waard geweest? Want nu kun je zeggen van nou, ik ben een jaar op stoom. Ja. Ik ben vertrokken. Ik ja. ben vertrokken vanuit een situatie dat ik nog een beetje in de lute uh, mijn talent kon, verder kon ontwikkelen. Het is het waard geweest. Nou, de Luwte vind ik dan weer iets te klein gemaakt. Maar, uh... iets, er was iets meer schaduw op die plek. Nou ja, het is een ander soort plek. Het is natuurlijk niet een plek in de Luwte. Maar een nieuwslezer is iets anders dan uh, het presenteren van Nieuwsuur. Dat, uh, dat is duidelijk. Nee, ja, uh, of, ik het, uh, of ik het waar. Absoluut, vol ja. overtuiging. Want probeer het uit te leggen. Ja. Uh... Waarom hoor jij hier? Daar dus? Ik vind het een, echt een, een, een geweldige plek. En dan kom ik weer op het doet ertoe. Uh, uh, ik kan, en, en dat is mijn belangrijkste verschil waarom ik ook dit verkies boven uh, het nieuws presenteren. Ik wil graag met mensen praten en ik wil vragen stellen. De vragen die ik heb, wil ik heel graag stellen op mijn manier. Je bent meer interviewer dan presentator, eigenlijk. Ja, dat denk ik uiteindelijk wel. Ja. En dat, gelukkig heb ik dat ook uh, toen de tijd tegen RTL gezegd. Want ik was bij AT5 had ik uh, alleen maar interviewsprogramma's... En ik was politiek verslaggever. Daar ligt ook vooral mijn liefde. Het, het, het politieke interview, nou ja, als er, uh, laten we zeggen, het confronterende gesprek, ja. als er iets te halen valt, dat vind ik heerlijk. En, en dat kan ik niet elke dag, maar dat kan ik bij Nieuwsuur. Ja. En uh, ja, dan is het uh, en het is een. een Voorheen natuurlijk Nova. Het is een, een, een, toch wel, vind ik, een instituut. Het is een, een, een, een goed programma. Er zit, het is een, een goede, goede redactie. Leuke, slimme mensen. Ja, dat is. Uh, ja, beter kan je het niet hebben. Nee, maar, maar ik kan me ook voorstellen dat je. Ondanks het feit dat je dan denkt. Oh, dit is, dit is gewoon de baan. En mm -hmm. ik zou dit willen. Dat je ook denkt. Ja, maar wacht even. Uh, nog, maar, nog niet zo lang geleden was ik nog maar net begonnen in de journalistiek. Uh, misschien wil ik toch nog een klein beetje. Uh, ja, maar dan kom je heel erg op uh, hoe ik, denk ik, in het leven sta. Um, je, natuurlijk kan je wel eens dat soort gedachtes hebben, maar eigenlijk op heel veel momenten in mijn leven, ook op andere vlakken, kies ik toch heel vaak voor ja in plaats van voor nee. De vlucht vooruit eigenlijk. Ja, en uh, ik durf daarin ook, natuurlijk. Toen ik ja zei, dacht ik ook, ik ga daar zitten. En natuurlijk kan het ook uh, mislukken of dat mensen... Want je kende het programma wel van, ook vanwege de reputatie... van dat Clary Polak er weg was gegaan... en ja. die opeens tot koningin van de nieuwsjournalistiek ja. was gebombardeerd. Dat uh, uh, Eva Jinek met problemen daar weg mm -hmm. was gegaan. Dus... Uh, er was wat rook. Nou ja, het is het is een plek even los nog van wat daar gebeurd is. Het is natuurlijk een, een, een prominente plek. Als ik, als ik het slecht doe of iets raars doe, dan kan het volgende dag in de krant staan of het kan. Nou ja, het kan je kop kosten. Heb je dat al gehad eigenlijk? Um, krant wel denk ik. Maar ja, kop, staat kop, kop niet, staat wel er staat wel eens iets uh, over je in, maar dat niet heel veel. Hm. Um, dus dat realiseer ik me. Maar ik, ik um, kies dan toch voor het risico en, en het doen. Ik, de, ik denk altijd dat je uiteindelijk meer spijt krijgt... van het niet doen dan van het wel doen, met alle risico's van dien. Bestaat er wel zoiets als professionele twijfel bij jou? Dingen waarvan je denkt, want, want je durft veel. Je, zo sta je ook bekend. Ja. Je omgeving ja. zegt ook, ze durft veel, ze is niet bang. Ja. Ze is ook niet bang voor autoriteit. Dus dat zijn allemaal dingen die nee, natuurlijk enorm als vroeger, helpen. als kind werd dat ook altijd... Ik ben, ja, ik ben niet autoriteit gevoelig. Dat is, dat is een, uh... Wat betekent dat eigenlijk als je als kind niet autoriteit nou, dat gevoelig was dat, bent? Nou, ja, dat is gek dat ik dat nu zo kan zeggen. Maar ik, weet dat het, ik kan het zo herhalen, omdat dat zo over mij gezegd werd vaak. Um, je keek ja, niet ik, op tegen was... de meester? Nee. nee. Hoewel ik in mijn hele jonge jaren heel verlegen was. Maar er was op een gegeven moment een soort moment dat dat... ...totaal keerde. En uh, ja, dat, waar, waar blijkt dat uit? Naar, naar inderdaad leraren, maar ook uh, tijdens vakantiebaantjes... ...naar de directeur binnenlopen. Ik, ik, ik, ik had niet een gevoel van... Dat, ...ja, ik, mensen zijn mensen en maakt er verder niet zoveel uit. En ik uh, had altijd al veel vragen, ook op school werd heel vaak gezegd... ...vraag nou niet altijd waarom. Ja. De nieuwsgierigheid. He, wiskunde was voor mij zeer ingewikkeld, want ik, had gezien, hoezo dan? Leg het ja. dan uit. Waarom? Ja. Nou, daar. Dus daarom kom ik met deze zin, omdat het zo vaak over mij is gezegd. Maar ik denk dat dat wel een van de dingen is die die die kloppen. En uh, ja. Ik, maar, ik kan me namelijk ook heel goed voorstellen dat doodeng hè, dat je doodeng kunt vinden. Er zijn wel eens dingen doodeng die dacht dat ik naar uh, in dat Carré, in dat mooie carré stond. Ik weet heel goed dat ik s'morgens met Rick Niemand binnenkwam en wij stonden op dat podium en we keken zo. Jeetje, wat gaan wij doen vandaag? Het is een zaal met 1500 man en. Uh, tuurlijk is dat eng. Maar. Maar wat, wat sleep jou daar doorheen dan? Want ik heb me door je eindredacteur ja. laten vertellen bij Nieuwsuur. dat jij echt de meest coolste, maar dan bedoel ik met C-O-O-L. <lacht> dus, dus eigenlijk het minste last van zenuw heeft van alle presentatoren die die kent. Ja, ja. Hoe bedwing jij dat? Ja, ik heb wel zenuwen, maar ik geloof niet dat je ze heel erg ziet. En uiteindelijk, ja... Ik heb... Maar dat is misschien uh, breder sowieso in het leven. Ik heb wel een soort basisvertrouwen. En, uh, stabiel meisje noemen ze zo iemand. Ja, nou, ik denk als je verder... Ik weet niet hoeveel je gebeld hebt, maar... Uh, het woord stabiel is al gevallen inderdaad. Ja, dat is wat vaak ook mijn man zegt. Van, ik ben heel stabiel, ja. En dat betekent geen humeuren en temperamenten? Niet zoveel, nee. Geen depressies en, nee. en leed? Nee, sorry, ik kan je niet <lacht> heel interessant diepe dalen, want ik heb ze niet. Je nee. hebt gewoon geen diepe dalen? Nee, ik heb geen diepe dalen. Heb je dan wel hele hoge pieken? Nou, ik heb er wel een paar momenten... Ja, Zo'n carré-debat vond ik wel een piek ja. in mijn, laten we in ieder geval zeggen, in mijn professionele leven. Ja. ja, ja, ja. En natuurlijk zijn er kleine dalletjes van mindere uitzendingen. Of dat je denkt, jeetje, dat had ik wel even anders moeten doen. Of ja. dat vind ik niet sterk. Of tuurlijk zo. En ik heb ook wel eens een, uh, laten we zeggen, qua humeur, een iets mindere dag. Maar over het algemeen, uh, ja, denk ik, sta ik vrij positief in het leven. En uh, vind ik ook. Uh, zeker in werkomgeving. Dat je jezelf ook niet zo heel veel moet. Ja, moet ik dan met een zachterreinig. Uh, nee, dat vind ik er ook niet uh, bij hoor. Ik, uh, en, ik, en, het, en het is ook echt zo. Ik ben gewoon. Uh, ik, ik heb daar geen last van. Je hoeft van. dat niet te spelen. Nee. nee. Wij praten zo door. Uh, ik weet dan wel dat ik waarschijnlijk niet de weg in zal slaan. van, uh, van het grote jeugdleed. Ik vermoedde nee. al dat dat er niet zat, op de nee. een of andere manier. Uh, Jeroen Stout. Ja, We gaan niet over jouw jeugdleed hebben hoor. Maak je geen zorgen. Uh, ik wil het met jou even hebben over de documentaires die je hebt gezien dit weekend. Ja, en uh, nou goed, ik had. Ik kon het al even aan. Er zijn heel veel documentaires die. die, die, die gaan over de actualiteit. En ja, het eerste is Tag 2011. En die gaat dan natuurlijk niet over uh, wat er nu gebeurt in Egypte. maar wat er een paar maanden geleden gebeurde. En de is een film die bestaat uit, uit. uit drie delen. Hij heeft ook als ondertitel The Good, The Bad en The Politician. En. Ja, dat eerste gedeelte dat gaat dan echt, dat zijn beelden van de demonstranten. Het tweede gedeelte dat zijn een paar interviews met politieagenten achteraf, die dan nu allemaal vertellen van ja, wij konden er ook niks van doen. Wij hebben ook maar gewoon ons werk gedaan. Nee. En het derde gedeelte is uh, ja, een beetje een gemakkelijke beschimping van, uh, van Mubarak, nu, uh, nu die weg is. En ik moet zeggen, ja, dat eerste gedeelte dat is wel leuk, dat gedeelte van die demonstranten, vooral ook omdat je ziet hoe ze ja, hoe zo'n groep zichzelf gaat organiseren en hoe ze daar dan ook. Uh, ja overal uh, ziekenhuizen zijn ingericht... en hoe ze wachtposten hebben uitgezet en dat soort dingen. Dat, dat, dat is wel grappig om te zien. Maar je meent toch ook dat het een, een documentaire is gemaakt... door mensen die niet echt weten hoe je een verhaal moet vertellen? Of ja, überhaupt. Mm -hmm. Ik heb ook niet het idee dat ze... Een verhaal wilde vertellen. Het is veel meer een, een, een verzameling beelden die. ja, goed. die gewoon zijn waar ontleent aan de actualiteit. Wat het dus minder sterk maakt, begrijp ik dan Ja, elkaar. het is gewoon heel fragmentarisch. En, en ja, omdat het natuurlijk wel iets is wat je graag wil zien. ja, heeft het een soort. soort kijkdoos-effect. Maar ja. Ja, als film. Ja, is het een beetje mislukt. Vooral omdat ze niks te vertellen hebben. En de grap is dat de, de twee films... die meer over de financiële crisis gaan... die gaan juist ten onder, vanwege het omgekeerde. Omdat de makers te veel willen vertellen. Dat zijn echt van die... ja, dat zijn van die films, dat zijn echt essays... waar alles bij wordt gehaald. Waar het, ik heb het dan over The Four Horsemen... en Surviving Progress... En daar gaat het over. Uh, uh, maar ja, goed, het gaat over, over die subprime, over die hypotheken. Maar het gaat ook over de Glass-Steagall Act. Het gaat over het loslaten van de goudstandaard. In beide films, dat vind ik wel grappig gaat het ook ineens over de Romeinen... en dat er heel veel parallellen zijn tussen de tijden waarin wij nu leven. Er en... is gewoon diep research gedaan, dat hoor je. Ja, ja, en gaat het gaat natuurlijk vooral over sport. Ja. Daar gaan we weer, dat er zoveel aandacht is voor sport... en dat dat, dat is een parallel te trekken met de Romeinen, met de gladiatoren... en dat soort dingen. En dus zelfs, ja, die, die, die surviving progress die haalt zelfs degene van de mensen erbij... En dat in ons nog steeds de Neandertalers schuilt... en dat wij nog over de vlakte struinen... en ons voedsel bij elkaar moeten schrapen... en dat we daarom zo hebberig zijn. Nou ja, het is allemaal te veel om op te noemen. En, en, en ja, het blijft nergens bij haak hebben. Hè. geef die twee films. En misschien nog wel erger, het zijn geen films. Het zijn, het zijn allebei films die aan elkaar hangen van talking heads. Hè. Ze hebben keurig netjes hun sprekers uitgezocht... waarvan ze weten uh, wat ze gaan vertellen. En de beelden... Ja, die zijn niet veel meer dan, uh, dan illustraties eigenlijk. En dat, ja. Van datgene wat ze al wisten. Ja, en dan denk ik schrijf je godsnaam een boek. Of, of sterker nog, dat Surviving Progress, dat is de uitwerking van een boek. Dat is gebaseerd op een boek, een short history of, uh, of progress van, van, van Ronald Wright. En ja, doe mij dan het boek. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk weer de reden. Hè, dat veel mensen lezen niet meer, dus dan denken ze, laten we er een film van maken. Heb je ook nog iets aardigs gezien? Nou ja, die, die twee films, die uh, zijn twee films over Iran... En de eerste, dat is uh, This is Not a Film, gemaakt door uh, Jafar Panahi. En Moitaba, moet even kijken hoor, Myrtamasbe. Um, die Jafar Panahi, dat is een... Uh... Kijk, ga je zo overhoor op mij jou, hoor. Ik dus <laughs> ja. denk niet Olleen. dat je hiermee wegkomt. <laughs> ja, en die ja. Jafar Panahi, dat is een, uh, een gerenommeerde speelfilmmaker. heeft films gemaakt als Crimson Gold en zo... En, uh, en die man is vorig jaar uh, veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. En hij mag dertig jaar lang geen films meer maken. Toen is hij in een hoger beroep gegaan. En in de tussentijd had hij wel huisarrest. En hij heeft besloten, daar ga ik een film van maken. dat is ook eigenlijk een gauw idee. Die man die zit daar in zijn eentje. Ja. Ook heel goed dat uh, zijn vrouw en zijn en zijn, dochter, die zijn, die zijn de deur uit zijn. Uh, omdat het ouderjaren is moeten die een, een cadeautje gaan brengen bij zijn moeder. Hebben nog wel contact via de Voice Mail. Dus dat, dat versterkt allemaal dat, dat gevoel van eenzaamheid. En hij zit daar en hij, hij praat via zijn iPhone. Praat hij uh, onder andere met zijn, uh, met zijn advocaten. Die toch uh, hem vertelt dat ze weinig uh, geloof heeft in een betere uitkomst van het hoge beroep. En ja, de ontreddering die je dan ziet op zijn, uh, op zijn gezicht, dat is wel uh, echt ontroerend. En wat ook wel grappig is, is dat hij op een gegeven moment ook besluit om de film die hij heeft willen maken, om die te gaan vertellen. Want zo zegt hij ook, ze hebben mij verboden om een film te maken, maar ze hebben mij niet verboden om een film voor te lezen. Dus dat gaat hij doen. Wat natuurlijk eigenlijk helemaal niet kan. Maar het, het, het, ja, het is natuurlijk een fantastische metafoor... voor de, voor de positie waar hij in zit. Vandaar uh, This Is Not a Film. Geweldige titel. Um, een laatste film. Ook over Iran. Goes Around. Time Passing. Een film van uh, Frank Scheffer. En dat is echt een geweldige film geworden. Ik denk ook vooral... omdat dit geen film is die bedoeld is... als een film over de actualiteit. Uh, hij, hij, Frank Scheffer die maakt heel vaak films over muziek... En zijn idee was om een uh, portret te maken van een Iraanse componist, annex dirigent, die in, uh, in Wenen woont, nader Amashayeki. En die gaat terug naar Teheran omdat hij daar een, een orkest wil beginnen waar ze nieuwe, moderne muziek gaan uh, gaan, gaan spelen. Dus muziek van, uh, van Mahler en van John Cage. En dat wil hij ook met een reden. Hè. Hij wil uh, Mahler's hele expressieve muziek, dat wat, wat ze juist in Iran niet meer, niet, meer niet, niet meer kunnen. Ze mogen zichzelf niet meer uitdrukken. Maar hij wil ook, die muziek van John Cage wil hij ook brengen om mensen weer te, te laten luisteren. Weer te laten luisteren, nieuwe klanken van, van, van geluid. Maar ook dat gaat mis. Want ook hij wordt getroffen door die, uh, ja, door die demonstratie van 2009. En dan krijgt hij te horen dat, dat hij misschien maar beter weer terug kan gaan naar Wenen... En daar zie je helemaal niet van, van die demonstraties. Je ziet alleen maar dat hij, uh, dat hij weer in Wenen zit. Maar het mooie is dat je dan met, met de camera toch weer teruggaat... Naar die, naar die muzikanten die daar moeten blijven. En dan zie je dat, dat er toch in hun een zaadje is, uh, is ontkiemd. En ja, dat is het mooie. Het is echt een film die gaat over de noodzaak van kunst. En laat zien hoe, hoe een kunst niet, niet, niet een soort luxe is... maar een soort noodzaak. En, dat een maatschappij zonder kunst ja, blind is, doof is... en uh, gedoemd is om af te sterven. Bijzonder mooi. Mooie slotwoorden van Jeroen Stout, onze filmmedewerker. Morgen ben je er nog een keer, toch? Ja. Over het ITVA. Hoe lang duurt het ITVA nog? Eén dag, twee dagen? Nee, het duurt nog tot met dit weekend. Maar morgen worden de, de nominaties bekendgemaakt. En dan vrijdag is de is de prijs uit Rijk. Ja, het is een hartstikke mooi festival. Uh, als u eens in Amsterdam bent en u kunt naar het varen dan is dat zeer de moeite waard. Het zindert helemaal zo op bepaalde <lacht> plekken in de stad, vind ik. Maar goed, dat is maar festival. Ja, dat is leuk. Dankjewel Jeroen Stout. twee Tweebeek, er komen een paar uh, mailtjes binnen. Uh, dit is eentje van een man die heet Sander Marres en die schrijft ons ik moet altijd een beetje lachen om die reizende schermen in Nieuwzuur. Die enorme mechanische constructies doen een beetje potzierlijk aan in deze high Vind ik, wat vindt mevrouw twee hiervan? Ja, ik vind ze geweldig. Ik, vind het een soort, het is een, ik hoor wel vaak, het is een soort Spaceship Enterprise. Ja, bigger than life. Ja, maar ik, het is, je denkt wel elke keer, wanneer is het moment dat ik zeg ferry ferry, waar ben je? En hij, en hij, ja, hij komt? Niet. Het idee, is heel, er is heel goed over nagedacht. Dat vroeger was het toch altijd zo, dat als je kleding, Benova, dan draaide die stoel om. En dan keek je toch een beetje naar de rug als ja, zij een ja. gesprek had met bijvoorbeeld Ferry Mingelen in Den Haag. En het idee van deze schermen is op het moment dat je het wil kun je eigenlijk gasten aan tafel krijgen. We hebben dan misschien al gasten aan tafel en dan via schuiven schermen, ze als het ware in. Schuiven ze aan. En uh, hoef je je wat minder helemaal om te draaien. Ik vind het wel een leuke... En het voordeel is ook, de presentator hoeft de knoppen niet zelf te bedienen. Het zou wel kaart. leuk zijn dat je denkt, ik ben er nu klaar mee. Dag. Ja, weg, Wegduwen. Weg <laughs> ja. Annemarie marie schrijft aangezien dit programma... Dit programma kunststof dus gericht is op kunst en cultuur... Van welke soort muziek houdt, Marjelle? Dat is ook een goede vraag. Jeetje, wat een goede vraag. Oh, ik moet bekennen. Ik hou Zee... niet van muziek. <coughs> nou, ik luister, ik luister heel weinig naar muziek. Ja? Dat is echt waar. Ja, nieuws gaan we nu zeggen dat we heel veel naar nieuws ja. luisteren? Ja, het is heel erg. Echt het is ook waar? tv en radio. Het is, het is eigenlijk allemaal. toch een allemaal... beetje monomane allemaal? Ja, dat is waar. Het is waar. Ja, ja. Maar... ja, en als ik dan, als ik moet even kijken wat ligt er in mijn auto. staat er ook auto? zoiets als, als George Michael? Vind ik heel fijn. Ja, dan hebben we hebben iets beetje jongens. Ja, maar ja, ik kan wel een paar. Maar weet je, het is niet. Uh... Maar het is een beetje. Ik, het gekke is, en dat, dat vind je dan helemaal. Uh... Ik heb zo toen ik mijn auto kocht wel een aantal cd's erin getuned. Um, maar om nou te, dan zit ik een half uur per dag van Amsterdam naar Hilversum. Dat vind ik een heel fijn moment om inderdaad lekker radio te luisteren. Dat doe ik vooral in de auto en dat vind ik heel fijn. Uh, en dan vooral inderdaad toch nieuwsprogramma's. Um, en om te kiezen om op die knop van muziek te drukken, hoe heerlijk ook... Uh, dan ben ik toch altijd weer bang dat ik iets mis. Het is gewoon duidelijk, deze mevrouw <laughs> is nieuws. Uh, en we gaan dan ook nu even luisteren naar een fragment van Marjelle TweeBeken op haar best. Het interview met burgemeester Wolsen naar aanleiding oh. van de... V vind je dat zelf niet een goed gekozen fragment? <laughs> nee, nee, ik vind het Waarom zo. zeg jij, oh... Nou, dat is een veelbesproken veel interview waar de, de, de meningen over verdeeld zijn. Maar waarom dan eigenlijk? Nou, dit, dit is zo'n interview, dat vind je of geweldig, of je vindt het echt verschrikkelijk. En die beide meningen heb je zeer veel en vaak gehoord. Ja, in dit is zo'n interview waar ik dat... Uh... En wat is dan uh, de mensen die het verschrikkelijk vinden, wat vinden ze dan verschrikkelijk? Veel te, te heftig, jij te volg, direct. Jij ging, jij ging heel erg door vragen, ja. zoals dat dan heet. ja. ja. En steeds ook repeteerde je de, de vraag nog een keer <laughs> ja. om deze man te dwingen tot een uitspraak. Dat ja, was het, toch? Ja, ja. Nou, daar hou je van of niet. En de andere... Dat doe je ook niet vaak. Je doet, weet je, dat zijn natuurlijk wel uitzonderlijke momenten dat je daarvoor kiest. En dit, dit was zo'n moment. Ja. Daar waren nogal wat incidenten geweest in Utrecht. Zeker. Dus op zich was het uh, Wat Heeft burgemeester Wolfsen zelf nog een reactie gegeven op dit interview aan jou? Um, hij is wel, uh, want ik dacht even van misschien gaat hij wel weg. We hebben altijd nog even zo'n moment aan de grote tafel op de redactie... waar we nog even een drankje drinken. Nou, soms is een gast weg om praktische redenen. Soms ook van, nou, hij is niet blij met het gesprek. Uh, maar hij bleef, dat is heel sportief. Terwijl het toch uh, inderdaad een behoorlijk pittig interview was. Maar hij heeft wel uh, laten weten, nog niet eens zo direct aan mij... dat hij uh, het eerste gedeelte van het interview wel... Uh, nou ja, hij wist dat het over dat voorval, dat ging dan over een gezin wat weggepest was. Een Marokkaans gezin. En, uh, maar daarna ging ik ook, laten we zeggen, de stap maken van oké, okay, dit, dit is wel het zoveelste incident, want we hebben dit en dit en dit, en dit gehad. Precies. En daar nog een paar vragen over gesteld. En dat vond hij een minder onderdeel. Ja, we gaan even luisteren. U heeft het, het op om weg te gaan, maar dat betekent dat uiteindelijk het, het resultaat ja. hiervan is. dat er, er zijn weliswaar een paar mensen opgepakt, maar er, er lopen en wonen nog daders ja. in de wijk waar het om gaat. Vermoedelijk. En het, ja. Slachtoffer, ja. het slachtoffer verhuist. Slachtoffer. Dat is toch de wereld op zijn kop? Dat is de wereld op zijn kop, daar ben ik zeer met u eens. Maar in. dat is in uw stad? Dat is in mijn stad. Waar u verantwoordelijk voor bent? Zeker, ik ben daar. Uw belofte? Mijn. Ja. Dus ik ben er eindverantwoordelijk voor. En die verantwoordelijkheid neem ik ook. Vandaar ook dat we er zo krachtig op inzetten. En jongens een gebiedsverbod opleggen. Het resultaat is heel naar. En die frustratie is ook invoelbaar. En vind ik vind het ook zeer te betreuren dat ze uiteindelijk uh, toch de ja, straat hebben Maar U betreurt heb. het, uh, dat begrijp ik. Maar als u nou persoonlijk deze man belt. U heeft hem persoonlijk gebeld. En u heeft gezegd, ik wil heel graag, u smeekt hem bijna, om terug nou, te komen. Ja, ja, ja zeker. Ik, ik wil het ontzettend graag. En daar sta ik voor, voor ons beleid. Maar we kunnen toch geen enkel risico nemen. Nee, daarom hebben we ook camera's in die woning aangebracht. Camera's, dan ga je een stukje nee. verderop. Ja, de camera's staat in gebeurt. die woning. Ja, Verderop in die straat is de auto. Wie vaknutsen, u de... weet precies ja, hoe het gaat. Zo loopt dat in die woning die was goed bewaakt. Ja, en zo ging dat nog wel een poosje door. <laughs> ja, ja. <laughs> je Wat ging er niet van. Ervan? Ja, ik vond, het, uh, ik vond dit wel een goed interview. Ik vond dat je dit heel goed deed. En je ging in op elk woord. Af en toe dacht ik, nou iets meer rust erin zou wel fijn geweest zijn. Misschien, op sommige punten. Uh, en je krijgt ook bijval van bijvoorbeeld de eindredacteur van Nieuwsuur. Want die zei dat dit nou een typisch voorbeeld is... van hoe je dit uh, zou moeten doen. Uh, Wolfsen wilde doen voorkomen of hij alles op alles had gezet... om het Marokkaanse stijl, uh, eh, dat hij het allemaal goed geregeld had. Dat wilden wij doorbreken. Want dit Marokkaanse echtpaar was helemaal niet blij met deze... Wolfsen met deze burgemeester. En Marjelle heeft het interview zeer goed gedaan. Ze is niet bang om moeilijke vragen te stellen. Ze heeft geen autoriteitenvrees. En dat is ook iets wat we keer op keer uh, horen. Uh, is, is dit iets waarin jij jezelf ook... Want als ik dan een, zeg maar een sterkte-zwakte-analyse met je even nog mag maken... Uh, is dit dan iets waarvan je zegt... ja, dit is ook iets wat ik goed kan? Zo'n zo Nou, dit is wel wat ik het interview. liefst doe. Uh, het, laten zeggen het confronterende uh, interview, iemand ter verantwoording roepen. Ik vind dat ook heel erg de journalistieke taak om, om, om de macht te, te controleren en ter verantwoording te roepen. Ja. Ze zitten er voor ons. En ik vind ook dat we uh, ja, uitspraken, beloftes, dat vind ik, ik grote dingen. En waar je, waar je kritisch op mag zijn. Uh, om nou meteen te zeggen, uh, precies wat jij zegt. Ik, uh, ook als je naar dit interview kijkt, maar dat heb je met heel veel interviews, dan denk ik ook, daar had ik wel even mijn mond kunnen houden. En daar, maar laten we zeggen, de, in grote lijn uh, sta ik wel voor. Staat die toon je wel aan? Staat dat confronterende? Is wel iets waar je nou, je jezelf je je bij voelt. Ik vind, je moet wel heel goed weten wanneer je het doet. En uh, wat, ik, wat heel belangrijk is, wat ik me altijd, ik heb hier in Amsterdam jarenlang wekelijks het gesprek met de burgemeester gedaan... met Job Cohen destijds. Ja. En dat waren ook wel eens pittige gesprekken. En daar kwamen ook wel eens, uh, er wel eens reacties uh, over binnen. Um, ik vind wel dat het altijd... Uh, met respect moet gebeuren. Je, je nodigt iemand uit. Dus ik, ik vind wel, ondanks dat het hard kan zijn. Of mm -hmm. kritisch en confronterend. Uh, dat het wel op een respectvolle manier gebeurt. En dat is zoeken. Van waar ligt, waar ligt die grens. Maar dat vind ik wel het uitgangspunt. Wat, wat vind jij... Uh, wat gaat minder? Wat gaat je minder goed af, vind je zelf? Nou, wat nieuw voor mij is. En waar ik echt wel... Uh, sowieso moet je natuurlijk in zo'n op zo'n plek en in zo'n functie moet je, moet je groeien, volgens mij, meters maken. Dus kan ik niet echt heel specifiek iets noemen. Maar als je zegt naar het soort interview... en dat heeft ook gewoon met de ervaring te maken die ik heb. In die vijf en half jaar dat ik bij AT5 heb gezeten... heb ik heel veel interviewervaring opgedaan, zoals ik net noemde, met, met Job Cohen bijvoorbeeld. Dus laten we zeggen, politiek het confronterende interview. En aan de andere kant heel erg meer human interest. Bijvoorbeeld de Zwoele Stad, Het is een, een, een bekend uh, Amsterdams programma. Is een Twee bekende Nederlanders, meer een talkshow. Vaak Dat in de sfeer van heerlijk, kunst, cultuur, ja, muziek. maar het is ook een beetje het knoopje los, de das af, het is ja. zomer... en we gaan het is iets beschouwender. De borrel uh, ja. uh, praat vind ik ook Het was altijd een van mijn favoriete programma's... en ja. vond ik echt uh, geweldig de dag dat ik daar zelf mocht zitten. Um, maar dat, maar dat, is dat in... zijn de twee ervaringen die ik heb. En waar mm. ik ook uh, wat aan heb bij Nieuwsuur. Ja. Wat ik niet uh, eerder heb gedaan en wat ik ook het moeilijkste vind... is laten we zeggen het informatieve interview. Dus een, um, een deskundige interview. Waarvan je misschien denkt dat is toch makkelijk. Maar daar vind ik me, dat vind ik moeilijker omdat? Nou, je moet in een hele korte tijd soms hele complexe materie. Uh, inzichtelijk maken. Inzichtelijk ja. maken. Uh, ik ken de antwoorden eigenlijk al. Want je, je hebt een deskundige gesprekje voor. Je weet wat zijn verhaal is. Je wil dat duidelijk maken. En hoe zorg je nou dat je dat op een goede, leuke nou ja, uh, uh, prettige manier doet. Ja. Dat vind ik nog, daar ben ik zoekende. Dat vind ik moeilijker. En doel, zoals met zo'n zo wolfse... Dan, dan weet je heel goed wat je met een, met een gesprek wil. En daar is een beetje... Daar zit spanning op. Er zit spanning op en, spanning op en, en, en een beetje vechten. Een beetje, een beetje boksen. En dat vind ik heel leuk. Of iets, iemand wil iets niet zeggen en uh, dat wel uh, naar boven krijgen. Dat, uh, Voor deze uitzending spreken we altijd een heleboel mensen. En sommige mensen die zeggen... Heel veel en anderen zeggen heel weinig. En sommigen zeggen iets heel persoonlijks. En uh, wat wij eigenlijk wel veel horen is dat een heleboel mensen uh, vinden dat je nog niet helemaal optimaal voor uit de verf komt bij Nieuwsuur. Ja. Alsof de echte Marjelle Tweebeken nog moet Toch opstaan. Nog moet... Ja, ja. Krijg nou, dat wel? Is dit nieuw voor jou wat ik je nu vertel? Um, nou, zoals je het nu formuleert, denk ik dan. Ik weet niet of ik het zo, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Alsof dat... iets een beetje van je persoonlijkheid ja, uh, uh, af, afgevlakt ja. wordt of, of nog niet helemaal uit de verf komt. Ja, ik denk wel dat ik. Ik herken het wel als, als mensen mij uh, kritiek geven uh, op hoe ik daar zit en hoe ik het doe. Dan, uh, zoals jij het formuleert, niet, maar wel inderdaad van. Uh, dat, je misschien, dat ik meer van mezelf kan laten zien... of dat ik misschien in mijn AT5-tijd daar losser in was. Ja, dat nee, denk dat. ik ook wel eens, hoor, ja. als ik kijk. Ik ja. denk wel eens... Ik vind je soms, als ik dit nou even zo in vertrouwen met jou mag delen... <laughs> met 130.000, luisteraars erbij. Uh, ik, ik vind je soms wat geharnast, weet je. Alsof ja. je... Ja, je zit dan waarschijnlijk ook waanzinnig je best te doen... en het is een waanzinnige positie waarin je zit... Mm -hmm. Maar uh, daarin je... zou ik eigenlijk misschien wel wat meer risico's moeten nemen. Ja, gewoon ja. meer van jezelf laten nee, dat zien. Heb ik, dat zijn er zijn wel meer mensen die dat tegen me hebben gezegd. Ook een eindredactuur die op een gegeven moment die nu weg is. Maar die zei, van, volgens mij is nu wel het moment. Ik snap dat je voorzichtig begint. Maar je, je kan nu wel een stapje verder zetten. Ja, wat houd je tegen? Weet je, het is nu als je het zo zegt, dan moet je het ook weer even zo vinden. Van, oh ja, dat, dat, dat zeggen mensen en wat is dat dan? En, uh, maar je weet ook van jezelf dat er nog een rem ik, op staat. Ik of? denk dat ik wel een beetje weet wat er, wat er bedoeld wordt. Ja, dat is denk ik wat ik net zei: van het is ook uh, groeien en, uh, en meters maken. En in al die verschillende situaties denk ik, oké, okay, dit. dit dat ik ook en daar kan ik, uh, kan ik ook mee omgaan. Maar misschien is het toch ook stiekem, maar dat weet je allemaal niet zo heel bewust... maar dat je toch je realiseert dat je gewoon ja, op een belangrijke plek zit. En dat, is het dat je het gewoon ja. niet fout wil doen. Niet fout willen doen? Niet, misschien is dat het. Je wil het goed doen, natuurlijk. Ja. Maar als je zegt, hoe komt het dat? Dan is ja. dat misschien niet fout willen doen. Ja. En, en, en waar ik zelf steeds zeg van... Je moet durven en je moet niet bang zijn. En, en waar als iedereen de lijn... om jou heen ook zegt. En dat, dat je is dat, ook de lijn in mijn leven. Nou, misschien laat ik, doe ik dat dan, is, is, is dat uh, onderliggend waar ik nog een, een, een stap moet zetten en uh, ja. nog meer durf moet hebben. Maar vind je dat nu omdat iedereen om jou heen, of dat mensen om jou heen dat vinden, of omdat je zelf eigenlijk ook vindt. Dat nou, ja. er meer Marijel twee beken dat dat, dat er iets Ja, dat moet... is ook zoeken. Hè, van uh, hoeveel. Um, Hoeveel mag je van jezelf laten zien in zo'n programma... waarin we heel erg kiezen van we zijn onafhankelijk, uh, degelijk? Uh, weet, um, hoeveel, wil je, hoeveel mag je en wil je daar uh, laten zien? Dus dat, ik denk dat dat ook tijd vergt. Ja. Ja. Misschien, ja, tijd? Of... Nou ja, waarin je dus ook kan experimenteren. Dat je denkt, oké, okay, dit ja. werkt wel en dit werkt niet. En hier kan ik misschien een stapje ja. verder zetten. En zijn ja. dat dingen die je achter de schermen kunt oefenen, bijvoorbeeld? Of uh, is dit gewoon een kwestie nee, van vlieguren, jaren, jaren, vlieguren? Ja, en misschien toch af en toe zo'n een foutje durven maken. Of denken, nou... Maar ja, daar ga je zo. niet bewust op afsteven, toch? Nee, maar als je zegt, van waar zou dat in zitten? Is dat het misschien? Nou, als het maar geen moment wordt, hè? Nee, zoiets niet. Jij gaat nu werken aan je tegel, hoop ik. Want we zijn aan het eind van deze uitzending bijna gekomen. Ja. Dan kan ik namelijk vertellen dat zometeen twee dingen komt... met Govert van Brakel. En dat gaat over de president van Jemen. Die dra draagt de macht over. Maar wat weten we eigenlijk van het land? Nou, dat kan ik wel beantwoorden. Zeer weinig. Paul Beck is een bouwer, eerder als directeur van de Efteling... en nu is hij verantwoordelijk voor de Floriade van 2012. Dat zit zometeen na acht uur in onze uitzending. En ondertussen is Marjelle beken. Enker van het programma Nieuwsuur. Die is nu in de iPhone aan het zoeken. Ik had namelijk laatst een, Na de had ik een hele mooie tekst. En toen schrijf ik die schrijf ik op. Of <coughs> breek eens lekker uit. Nou, het, is, Neem eens een het komt wel een beetje overeen met wat ik hier vandaag heb gezegd. Wil je dat ik hem nu al uh, ja, ja, 16 seconden hebben Oh, Oké, okay. sta niet stil in angst, maar ga vooruit met vertrouwen. Nou, zegt het pas naadloos. Kijk, kan ook zo op de tegel. Dankjewel ja, dat je hier Graag Ik was. Doen. vond het heel leuk, dankjewel. Dank mevrouw Tweebeke, dit was aflevering 2382 overigens. Morgen ontvangen wij advocaat Geert Jan Knoop, die een fascinerend boek schreef over het proces dat geen proces werkt. Amerika versus Bin Laden. Tot dan. Radio.